Zinken, zinken, zinken, beter zat. Dan stapel gek en er. Zolang er bier is en oude karen, dan hebben wij nog geen gebrek. Ik heb gevaren, op woelige baren. Ik heb laatst een schipbreuk meegemaakt, toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep, hadden wij een flinke raak. Wij. Drinken, drinken, drinken, tot en met zinken, zinken, zinken, beter zat. Dan stapel je. Zolang het bier is en oude waren, dan hebben wij nog geen gebrek. Onze pater, een moeilijke prater, die zegt ik stop oh, oh ik stond er zo. Maar na een neutje, toen werd hij wat deutje. En dan praat hij zo o oh, o oh, Drinken, drinken, drinken, tot hem weer zinken, zinken, zinken, beter zat Dan stapel ge eh. Zolang er dier is en oude ware, Dan hebben wij nog geen gebrek Bij tante Tootje, daar werd het een zootje. Toen op een nacht de waterleiding brak het water waste tot aan alle gasten Dreven op een vat cognac. Bij drinken, drinken, drinken tot en we zinken, zinken, zinken, beter zat. Dat staat voor zo heel, het dier is. nog geen gerecht Omen oh, die vreselijk scheel is werd zo dronken dat hij eraan bezweet en toen zijn glas brak zijn bier in de pak, was dat het laatste waar hij naar keek Als er, e e e. er bier is en ouwe kwaren, dan hebben wij nog geen gebrek. Wij drinken, drinken, drinken tot de me zinken, zinken, zinken, peterzat. Daar staat voor de wat Als er bier is en ouwe kwaren, dan hebben wij nog geen gebrek. Wij drinken, drinken, drinken tot de me zinken, zinken.